8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, allemaal. De deadline van Engeland aan de Russen. in verband met die gifaanslag aanslag op een oud spion. is verstreken, maar hoe nu verder? En wetenschapper Stephen Hawking is overleden. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins.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 En opnieuw een Nederlandse medaille op de Paralympische Spelen. Linda van Impelen won in Pyeongchang het zilver op de Reuzenslalom. De zitskiester won daarmee de vijfde Nederlandse medaille... en daarmee zijn het nu ook al de succesvolste... Nederlandse winterparalympics ooit. Het weer tot slot. Eerst nog mist, maar vooral vanmiddag ook zon. Het blijft droog bij 8 tot 12 graden. Morgen begint de dag ook droog, maar vanuit het zuidwesten gaat het vanaf het eind van de ochtend regenen. ANWB Verkeersinformatie, Dennis mooi. 47 files staan er nu, 190 kilometer bij elkaar opgeteld. De ochtendspits verloopt normaal. De meeste files staan rond Utrecht. Zo staat er op de A2 Den Bosch-Utrecht 10 kilometer voor het knooppunt Everdingen heeft te maken met de afgesloten spitstrook bij Houten op de A27 richting Utrecht. Want die kan niet open vanwege de mist. A32, Meppel-Heerenveen. Uh, tussen Steenwijk Noord en ter Itzart staat 4 uh, kilometer file door werkzaamheden. De vertraging is een kwartier. A44 naar Amsterdam. drie kwartier vertraging door een ongeluk tussen Oegstgeest en Kaagdorp. De linker rijstok is dicht. En De A73 in zuidelijke richting staat tussen Horst Noord en Grubbevorst... 4 kilometer door een ongeluk. De vertraging is hier 20 minuten. Wie bel je dan, Wie bel je dan? Oud, Totaalglas Wie je dan? Wie Bel Auto Taalglas.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 Het is dus, uh, zes minuten over acht. Stephen Hawking is overleden. De Britse wetenschapper werd vooral bekend vanwege zijn kennis over de zwaartekracht. Zijn, zijn wetenschappelijk onderzoek uh, was ook toen al van de, van de aller allerbeste kwaliteit. Uh, dat is een heel erg mooi werk wat hij gedaan. Weet u, het bijzondere met Steve is dat hij uh, met een aantal andere onderzoekers die daarin werken, de zwarte gaten serieus nam, om het zo maar eens te zeggen. En mensen dachten wel van ja, dat komt wel uit de formules van Einstein, maar de natuur zal het wel anders doen, want dit is te gek. En Steve was zo'n groot natuurkundige. Die zei van, nee, niets is te gek. Laten we gewoon maar eens kijken wat de consequenties zijn. En hij en een aantal andere collega's hebben gezegd dat is vol opgestort. Hij heeft er een prachtig boek over geschreven met George Ellis in Zuid-Afrika. En ja, dat was buitengewoon knap wetenschappelijk werk. En dat was de stem van professor Vincent Icke eerder in onze uitzending. Icke heeft Hawking leren kennen op de Universiteit van Cambridge. Hij prijst ook Hawkins levenshouding en zijn humor.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 Een beetje een sprookjesfiguur. Ja, een icoon, een, een authentieke held. Hè? Dus echt iemand die... En ja, een held denk je natuurlijk altijd aan iemand die zwaar gewapend is. Maar hij was gewapend met zijn hoofd. Uh, dat is buitengewoon knap. Hawking werd ook wereldberoemd vanwege zijn ziekte. In de jaren zestig werd duidelijk dat hij ALS had. Door die ziekte raakte hij verlamd. Uh, kwam dus in een rolstoel terecht en raakte ook zijn stem kwijt. Waardoor hij alleen nog kon communiceren via een stemcomputer. Ik had nooit verwacht dat 75 So, I feel very fortunate to be able to reflect on my legacy. I think my grootste achievement will be my discovery that black holes are not entirely black. Ja, dit was een jaar geleden, 75 was hij toen. Hij is nu weer overleden, dus Stephen Hawking op 76 jaar leeftijd. Gerrit-Jan Blonk, goedemorgen. Goedemorgen. U bent directeur van de stichting ALS Nederland. Ik kan me zo voorstellen dat hij vanwege die ziekte... en de manier waarop hij naar buiten trad... ook voor u als ALS-stichting belangrijk is geweest. Nou, dat, dat klopt helemaal. En het gaat niet zozeer om de stichting... maar meer voor de patiënten die met deze ziekte leven. Dat hij een, ja, een voorbeeld was en een, een, een hoop. Want deze ziekte is, heeft helaas een ongelezenlijke... Afloop en de levensduur is drie tot, uh, tot vijf jaar. Alleen hij is de grote, grote uitzondering. En, en die hoop zit hem daar dus ook in? En, en ook de manier hoe hij dan daarmee om is gegaan met die ziekte? Nou, ik hoorde net inderdaad ook even in mijn voorganger daarover praten. Het is echt wel heel bijzonder dat iemand die aan zo'n uh, vreselijke ziekte lijdt, uh, zijn gedachten nog zo heeft in kunnen zetten op, uh, op zijn vakgebied. En dat is echt wel fantastisch dat hij dat op die wijze heeft gedaan. We hoorden net een stukje van Hawking zelf via die stemcomputer. Ik vertelde eerder ook dat hem wel eens als aangeboden... omdat die computers natuurlijk door de jaren heen ook verbeterd werden... dat dat een wat menselijke stem zou worden. Maar dat wilde hij per se niet. Hij wilde die blikstem houden. Ja, nou, iedereen heeft daar een eigen keuze in. Het is wel fantastisch dat de technologische ontwikkelingen zo zijn... dat dat in ieder geval mogelijk is... En het gaat tegenwoordig zelfs zover dat er een, een brain-computer interface wordt gemaakt dat mensen zelfs met gedachtes dingen kunnen laten uitspreken. Er zijn ook mensen die hun stem op laten nemen voordat zij weten dat ze van een stemcomputer gebruik moeten maken. En dan kunnen ze met hun eigen stem uh, praten op die manier nog? Ja, er zijn mensen die willen dan niet die blikkere stemmen... juist hun eigen stem, vooral ook naar familie en, en, en kinderen in dat opzicht. Vooral. En die, die mogelijkheden zijn er allemaal. Dus ja, Stephen Hawking is voor ons echt een, een, een, een fantastisch voorbeeld. Iemand die hoop geeft om deze op dit moment nog dodelijke ziekte... om te zetten in een chronische en hopelijk in de toekomst op te lossen. Er is ook een film natuurlijk gemaakt over zijn leven. Hè? Uh, ja. Gebaseerd op de, op de verhalen van zijn ex-vrouw, Jane. Ja. Gebruikt u die film ook voor de stichting? Ja, we hebben natuurlijk ontzettend uh, mee mogen liften... op, uh, op het, het succes van de film die ook een Oscar heeft gekregen. En um, ja, kijk, zijn um, naam en zijn film... helpen ons ontzettend om die ziekte op de kaart te zetten... om aandacht te geven... en hopelijk ook uh, in de toekomst van de kaart af te halen... als wij uh, die oplossing weten te vinden. Dus ja, er ontvalt ons echt wel iemand die een gigantische bijdrage heeft geleverd aan die wereldwijde bekendheid. Ja. Dank dat u even van de telefoon kwam voor een reactie. Gerrit-Jan Blonk is dat, directeur van de stichting ALS Nederland. NOS Radio 1 Journal. 11 minuten over acht. Steeds meer mensen wisselen van beroep. In 2017 kozen 937.000 mensen tussen de 15 en 75 voor een ander beroep. Dat zijn er 150.000 meer dan in het jaar 2014, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook heel veel ex-bankmedewerkers hebben nu een andere passie... zoals Remco en Karin Dumee uit Heemstede. En u hoort ze in gesprek met verslaggever Jeroen Schutijzer. Wat moet dat worden? Dat uh, wordt bastonje-ijs. Wordt dat verkocht? Dat wordt, uh, dat wordt zeker verkocht, ja. Had u niet gedacht hè, dat u ooit nog eens in een ijssalon zou staan... Nee, uh, toen we in de reorganisatie zaten bij de ING was dat zeker niet uh, iets uh, waar we dachten van nou... Hoe lang heeft u bij die bank gewerkt? 13 jaar. Zat u op kantoor? Uh, ja, ik, laatste paar jaar zat ik ook uh, in de buitendienst en dan uh, ging ik bij uh, ondernemers op uh, bezoek. De ene reorganisatie naar de ander? Op een gegeven moment dacht u van ik moet maar wat anders gaan doen, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, nee, zeker. We hebben twee kinderen. We hebben een hypotheek. Dat moet natuurlijk allemaal betaald worden. En hoe kwam dat dan op een gegeven moment, die keuze voor het ijs? We hadden kennissen die ook een ijsalon hadden. Die hebben ons ook heel erg enthousiast gemaakt. We hebben uh, met andere ijsalon eigenaren gesproken. Ja, u heeft het steeds over we, Karin. U was nog wat langer hè, bij die bank, maar u dacht van nou... Ik ga met mijn man mee. Ja, het is toch leuk om dat samen een avontuur uh, aan te gaan. En ik denk, een ijsalon is ook leuk om het uh, samen te doen. Het is heel intensief. Hè. Vooral de eerste jaren liepen we af en toe op ons tandvlees. Het is ontzettend leuk. Uh, we worden s ochtends wakker en dan kijken we gelijk uh, op de weerapp wat voor weer het wordt. Ja, en dat bepaalt ook uh, grotendeels onze dag. U zat op het hoofdkantoor? Ja. Wat een wereld van verschil nou. Ja, zeker. Ik zat de hele dag achter mijn bureau natuurlijk. Achter de computer. En hier sta ik de hele dag op mijn benen. Lopen, rennen. Mijn collega's die vroegen zich ook af van... goh, mis je dan niet die intellectuele uitdaging? Ja zeg, is dit een beetje te gewoon? Dat, dat dachten ze blijkbaar. Maar ja, er komt natuurlijk zoveel kijken bij ondernemerschap. De marketing, personeelsbeleid. Hoe manage je je personeel? U bent echt naar Italië geweest, hè, voor de opleiding? Ja, klopt. Uh, naar Bologna. Gelato University heet dat. Van het omscholen heeft de bank ook nog een deel betaald. Ja, klopt. Als u nou de afgelopen dagen dat gedoe hoort, hè, bij die bank... Ja, ja. u begint een beetje te lachen, hè? <lacht> nou, dan ben ik toch wel blij dat ik daar niet, uh, dat ik daar niet meer werk. Ja, mevrouw, <lacht> goedemorgen. Het regent en u koopt ijs. Ja, dat klopt. <lacht> Omdat het hier zo lekker is. Ja, het is geweldig om een, een product zoals ijs te verkopen. Je, je krijgt de hele dag complimenten. Het is een hele andere gewaarwording dan een bankproduct te, te verkopen. Daar krijg je niet zoveel complimenten. Hè? We hadden een budget om je zeg maar, voor te bereiden op ander werk. Dus op een gegeven moment ging ik naar mijn manager. En ik zei: van, nou, Ik zou graag een opleiding tot ijsbereider willen doen. Nou, en hij keek me echt aan alsof ik gek was geworden. En hij zei, nou, prima Karin, dat mag je doen. En, uh, maar hij, volgens mij dacht hij dat ik helemaal de weg kwijt was. Maar, uh, nou, uiteindelijk uh, is het helemaal goed gekomen met... Ijsmachinegeluiden aan het eind. Dat was uh, het verhaal van Remco en Karin Dumé. Ook overstappers dus. Eerst een ander beroep en nu in het ijs. En de bijdrage was van Jeroen Schutthijzer. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Bij voormalig VVD-voorzitter Henry Keizer is een naheffing van 12 miljoen euro van de Belastingdienst op de mat gevallen. De mega-aanslag houdt volgens de Telegraaf verband met de omstreden overname van het Haagse crematiebedrijf, de Facultatieve. De integriteitskwestie daarom trend, leidde vorig jaar... tot zijn aftreden als landelijk partijvoorzitter van de VVD. Een bus met Amerikaanse scholieren is in de Amerikaanse staat Alabama... 15 meter diep in een ravijn gestort. De bus met aan boord een schoolorkest reed terug naar Texas... na een bezoek aan het pretpark Disney World in Florida. De chauffeur kwam om het leven en zeker 37 inzittenden raakten gewond. Eén van hen zegt tegen CNN dat hij ineens een klap voelde. Hallo. dan.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 In het midden van het land staken de basisschoolleraren vandaag... maar ook op de universiteiten hangt een staking in de lucht. Docenten klagen daar over een hoge werkdruk... en bereiden een actiedag voor, schrijft het AD. Ze willen op alle universiteiten een dag lang... de colleges en werkgroepen schrappen. Een datum is nog niet bekend, maar het wordt sowieso voor de zomer. En YouTube gaat in de strijd tegen fake news teksten van Wikipedia bij video's zetten. Dat heeft de directeur van het online videoplatform bekendgemaakt, schrijft Techsite The Verge. Ze wil beginnen bij filmpjes met complottheorieën. En ons doel is om met een lijst van internetconspiracies op het internet Waar er veel actieve discussie op YouTube. En door die Wikipedia-teksten bij de video's te zetten... wil YouTube de kijker aanvullende informatie... en zo ook een ander perspectief bieden. Hoe gaat het met de woensdagochtendspits? Dennis Mooij. Nou, over het algemeen verloopt die normaal. Uh, de meeste files staan rond Utrecht en in het zuiden van het land. In het noordwesten, midden, midden en zuiden van het land komt mist voor. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Knopendel en Evedingen, staat 13 kilometer. Want door de mist is de spitsstrook op de aansluitende A27... bij Houten afgesloten. Werkzaamheden op de A32 bij Wolvenga richting Heerenveen... zorgt dat voor een kwartier vertraging. De rijbaan is dicht, je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. A44 naar Amsterdam tussen Oegscheest en Kaagdorp. Drie kwartier vertraging door een ongeluk. linkerrijstrook is dicht en de A73 van Nijmegen naar Maasbracht... tussen Venraai en Grubbevorst, 8 kilometer door een ongeluk... Je kan hier ook alleen maar langs via de vluchtstrook en de vertraging is drie kwartier. 17,5 minuten over acht is het. De moordaanslag op de voormalige Russische dubbelspion Skripal... en zijn dochter Julia... leidt tot steeds grotere opheffing in Groot-Brittannië. De Britse premier Theresa May denkt dat Rusland achter die aanslag zit. Zij komt vandaag met voorstellen voor extra sancties tegen de Russen. Want die hebben geen echte verklaring gegeven voor de aanslag. Die werd gepleegd met een zenuwgas. En dat gas werd in de jaren 70 en 80 ontwikkeld door de Russen. Contact met correspondent Tim de Wit in Londen. Tim, uh, ja, premier May had de Russen een deadline gesteld... He, om met meer informatie over de brug te komen. Dat is kennelijk niet gebeurd. En nu? Ja, nu zullen de Britten uh, de Russen als verantwoordelijk gaan aanwijzen... straks voor die zenuwgasaanval van vorige week. En uh, zullen we van Theresa May horen wat voor sancties uh, de Britten zullen gaan aankondigen. We krijgen haar uh, later vandaag, waarschijnlijk begin van de middag... In het lagerhuis te zien, waarin ze een verklaring zou geven en bekend zou maken wat die sancties uh, zijn. En vermoedelijk zal ze ook meer ingaan op het bewijs uh, dat de Britten hebben gevonden. Want uh, ja, Engeland, of de, of de Britten zeggen van nou, de Russen hebben, hebben niks uh, aan ons medegedeeld. Uh, de Russen zeggen op hun beurt dan weer, tenminste dat las ik ergens, dat Groot-Brittannië weigert om uh, dat zenuwgas te delen. Waarom willen de Britten dat dan niet? Nou, de Britten hebben zoiets van... kijk, wij hebben dat in ons laboratorium vastgesteld... dat dit gas is, het Novichok-gas... wat door de Russische staat is ontwikkeld. Dat is nog in de Sovjet-tijd uh, gebeurd. En de Britten voelen geen enkele behoefte... om met meer bewijs te komen. Zij hebben juist uh, uitleg van de Russen geëist. Uh, uh, zeker ook omdat de Russen voortdurend blijven provoceren... de afgelopen dagen richting de Britten. Dus die, de Britten houden gewoon voet bij stuk. Uh, de vraag is alleen inderdaad wel... Uh, spelen de Britten daarmee niet... Hoogspel, want dit gas is al meer dan 30 jaar geleden ontwikkeld... kan ook via allerlei wegen in oude Sovjet-staten beland zijn... die nu niet meer tot Rusland behoren. Dus kun je wel die conclusie zo één op één hard trekken... dat Moskou erachter zit? Maar ja, tot nu toe zijn de Britten heel resoluut... en wijzen ze dus heel duidelijk met de vingers richting Rusland. Het wachten is dus op die sancties. Dan waar kunnen we aan denken? Ja, dan moet je denken aan het uitzetten van uh, Russische diplomaten bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk een, een gebruikelijke diplomatieke maatregel. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om diplomaten... waarvan de Britten vermoeden dat ze zich met spionage uh, bezighouden. Uh, een andere maatregel die er vermoedelijk aan zit te komen... is dat de Britten nog veel meer dan nu uh, Russische tegoeden gaan bevriezen... inreisverboden voor omstreden Russen uh, gaan invoeren... of bijvoorbeeld ook onderzoeken gaan openen naar witwaspogingen van Russisch geld, want nou ja, dat is natuurlijk bekend... Hè, het stikt hier in Londen van uh, de oligarchen en zelfs ook politici uit Rusland... die hier huizen bezitten, soms wel uh, van miljoenen euro's... soms zelfs tientallen miljoenen euro's die ze hier hebben geïnvesteerd. Ja, en daar zitten ook aardig wat mensen tussen... die tot de inner circle van president Poetin behoren. Dat zou ook nog een maatregel uh, kunnen zijn. Boris Johnson heeft er nog op gehint, de, de minister van de Buitenlandse Zaken... om het Engelse team niet naar het WK te sturen. Is dat nog een optie? Ja, daar wordt hier wel over gesproken. Ik kan me dat eerlijk gezegd uh, niet voorstellen. Wat, wat wel, denk ik, aannemelijk is, is dat de Britten gaan zeggen... nou, er gaat in elk geval geen enkele hoogwaardigheidsbekleder... naar het WK, of, of bijvoorbeeld Prins William... die zou op, uh, officieel naar Rusland afreizen deze zomer. Uh, dat is natuurlijk, uh, wel, die kans is natuurlijk wel heel erg klein geworden. Maar ik verwacht eerlijk gezegd niet dat het Britse voetbalelftal... zich, maar, uh, zich terug gaat trekken, nee. Goed, het wachten is waar, waarmee ze komen. Hoe dan ook, de verhoudingen tussen de Britten en de Russen... die worden er niet beter op. Nee, nee, uh, verre van. Kijk, uh, en het is natuurlijk ook maar de vraag hoe de Russen hier weer op gaan reageren. Kijk, elk van deze maatregelen die die Britten gaan aankondigen... daarvan zullen de Russen natuurlijk waarschijnlijk hetzelfde terugdoen. Uh, want als de Britten Russische diplomaten gaan uitzetten... dan kun je natuurlijk verwachten dat de Russen dat het, uh, met Britse diplomaten ook gaan doen... Of Denk bijvoorbeeld aan, want dat is ook nog besproken... dat de Britten besluiten om de uitzendlicentie van Russia Today in te trekken. Dat is de door de staat gefinancierde Russische zender. Die zende in het Engels uit vanuit Londen. Nou, Daarvan hebben de Russen ook al gezegd... als dat gebeurt, dan zullen we alle Britse media... alle correspondenten, Britse correspondenten in Rusland ook uh, verbieden hun werk langer te doen. Dus dit kan tot allerlei nieuwe problemen leiden... en het conflict tussen deze twee landen alleen maar groter maken. Ja, en dit is allemaal nog maar een aanleiding van die zaak Skripal... want er is intussen nog een nieuwe zaak bijgekomen... de plotselinge dood van de Russische bandeling Glushkov. Is daar intussen meer over bekend? Ja, in de kranten vanmorgen lezen we daar wel wat meer nieuwe informatie over. In de Daily Telegraph staat bijvoorbeeld dat hij vermoedelijk gewurgd is. Nou, door wie dan en met welk motief, dat is nog volkomen onduidelijk. Maar ja, dat is natuurlijk wel een vreemd verhaal... dat dit uitgerekend nu deze week gebeurt. Deze Glushkov is een uitgesproken tegenstander van Poetin. Het is iemand die... In 2011 politiek asiel heeft gekregen in Groot-Brittannië woont sindsdien in Londen en hij was bijvoorbeeld ook goed bevriend met de oligarch Boris Bereshovski. die is ook een aantal jaren geleden hier in Groot-Brittannië overleden onder verdachte omstandigheden het leek op zelfmoord maar iemand als Gluskov heeft altijd volgehouden dat het geen zelfmoord was... maar dat hij vermoord is door het Kremlin. En nu overlijdt hij dus zelf uh, op 68-jarige leeftijd. Vermoedelijk dus is hij gewurgd. Nou ja, de politie doet op dit moment nog uh, onderzoek. Uh, heeft wel al gezegd, de politie, dat het in elk geval niks te maken heeft... Uh, met de aanval op Skripal, he, die voormalig geheime agent... waar die zenuwgasaanval zenuugas, uh, op was vorige week. En ja, waarschijnlijk gaan we daar de komende dagen wel meer over horen... wat, uh, wat hier precies achter zit. En laten we dus vandaag meer over die sancties... Waar de Britten willen komen. Tim de Wit was dat in Londen. Dan naar Rusland, naar Moskou. De andere partij natuurlijk in deze kwestie. Correspondent David-Jan David Jan, De Britten spelen het hoog. Zijn ze onder de indruk in Moskou? Maar ze doen in ieder geval uh, alsof dat uh, niet zo is. Ze ontkennen elke betrokkenheid bij die, uh, bij die aanslag op Skripal. En dat was ook wel te verwachten, want uh, ja, Rusland ontkent zo'n beetje alles waar het van wordt uh, beschuldigd. En het presenteer, presenteert zich ook keer op keer juist als, als slachtoffer van, van allerlei ongefundeerde beschuldigingen. Maar bij die, uh, die ontkenning blijft het niet. Rusland heeft ook de aanval gekozen. Minister van Buitenlandse Zaken, de Lavrov, jullie hadden het er zojuist al over, stelden een tegeneis tegenover die eis van mee dat. Uh, dat Rusland extra een uitleg moet geven. Namelijk uh, dat Londen eerst maar eens monsters van dat zenuwgas Novichok uh, beschikbaar moet stellen. zodat de Russen het zelf kunnen onderzoeken. Zo niet, uh, zei Lavrov. dan houden wij onze kiezen op elkaar. En dat is ook gebeurd kennelijk. Nou, de woordvoerster van uh, Lavrov's ministerie van, uh, van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova die ging nog een stapje verder. Die, die noemde het eerste optreden van mee in het Lagerhuis... na die aanslag. Een, een circusvoorstelling en een, een politieke informatiecampagne... gebaseerd op een provocatie, met andere woorden... volgens haar zit niet Rusland achter die aanslag... maar iets of iemand anders met de bedoeling... om de schuld in de schoenen van Rusland te schuiven. We uh, moeten wachten wat voor sancties uh, groot brittannië in gedachten heeft. Tim heeft er net wel wat genoemd. Uh, bijvoorbeeld ook die nieuwszender Russia Today. Nou ja... Diplomaten natuurlijk de wacht aan zeggen. Kunnen we allemaal verwachten. Wat zal de reactie van Rusland zijn dan? Ze zullen hoe dan ook voedend reageren. Zoveel onrecht hebben ze nog nooit gezien, zullen ze waarschijnlijk gaan zeggen. Want ja, zoals ik al zei, Rusland ontkent alle betrokkenheid. Nou ja, verder hangt het er natuurlijk van af wat die sancties gaan inhouden. Daar moeten we maar even op wachten. En tenslotte is het natuurlijk ook de vraag... hoe breed die sancties overgenomen zullen worden. Bijvoorbeeld door de Verenigde Staten of de Europese Unie. En die hebben weliswaar gezegd dat ze achter de Britse regering staan. Maar ja, we moeten zien hoe ver die solidariteit in de, in de praktijk gaat uit pakken. Het, het, het, ja, het wordt dus een spannende dag voor, voor de relaties tussen Rusland... en niet alleen Groot-Brittannië, maar het Westen als, als geheel. Relaties die, en laten we dat niet vergeten, toch al op een dieptepunt zijn. Ja. We wachten het af waarmee ze komen in Londen. David-Jan Godfra, was dat, vanuit Moskou.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 Woz waarde te hoog? Bespaar honderden euro's per jaar. Maak gratis bezwaar via bezwaarmaker.nl. Bezwaarmaker.nl. NPO Radio 1. Half negen, de hoofdpunten van het nieuws.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 Nou, wat mij betreft, prima Jurgen, het is een dag met flinke zonnige periode. Alleen moeten we deze ochtend nog wel eventjes afrekenen... hier en daar met wat mistbanken, want nog steeds is het lokaal mistig in Nederland. Met zichtwaarde echt wel onder de 100 meter, dus dat is echt oppassen in het verkeer. Ik zie het nu met name in Noord-Holland, Friesland en Flevoland... en ook in delen van Brabant, waar nog mistbanken hangen. Ze gaan echter wel vrij snel verdwijnen... en dan krijgen we dus een dag met flinke zonnige periode... en wat wolkenvelden die af en toe overschuiven, maar het blijft wel overal droog. De wind die waait uit een zuidoostelijke richting is overwegend matig en de temperatuur die loopt dan vanmiddag op naar zo'n 8 tot 9 graden in het noorden van het land en 11, misschien wel 12 graden in het zuiden van het land. Nou, vanavond en vannacht verandert er weinig. Er zijn opklaringen. De wind die gaat aantrekken. Dus voor komende nacht en morgenochtend verwacht ik geen mist. En dan morgen ja, dan zien we vanuit het zuiden wel de bewolking toenemen. En aan het eind van de ochtend, begin van de middag... dan valt de eerste regen in Zeeland en in Brabant. En die neerslag die trekt dan heel langzaam naar het noorden. Maar de noordelijke provincies die worden niet bereikt... door het neerslaggebied morgen. Daar blijft het gewoon de hele dag droog. En morgen kan het opnieuw zo'n 9 tot 10 graden worden in het noorden. En in het zuiden wordt het dan een graad of 11 bij een matige tot vrij krachtige wind uit het oosten of zuidoosten. Ja, en dan geldt dus eigenlijk genieten van zolang het kan, want tegen het weekend aan gaan we weer naar de winter. Ja, inderdaad, we krijgen te maken met uh, ijskoud weer in het week Vrijdag is een overgangsdag, dan zien we die temperatuur al geleidelijk aan dalen. Dan is er ook veel bewolking aanwezig en valt er af en toe regen... die later op de dag misschien ook wel overgaat in uh, natte sneeuw of zelfs droge sneeuw. En zaterdag, ja, dan zitten we echt weer in de, in de diepvriezer, wat mij betreft. Overdag wordt het dan niet veel warmer dan 1 graad boven 0. En verder staat er ook dan een matige tot krachtige wind uit het oosten tot noordoosten. En bij die lage temperaturen, ja, dan gaat die... Gevoelstemperatuur, natuurlijk, onmiddellijk onderuit. Moet je je gewoon warm aankleden. Gevoelstemperaturen tussen de min 10 en de min 15. En dat geldt ook voor de zondag. Het zijn overigens wel dagen jurgen met veel zon. Want de bewolking uh, die verdwijnt in de loop van zaterdag. Het wordt gewoon ronduit stralend weer. En dat geldt ook voor de zondag en ook voor de maandag. Alleen het is uh, ja erg koud. Ja, goed. Dikke jas aan, maar dan uh, een eind wandelen misschien. Dat zou kunnen. Raymond Klaassen was dat. Dennis dat Mooi nu met de files. Ja, je hoorde het ook in het weerbericht. In veel delen van het land is het nog mistig. En als je dan zo'n auto hebt met uh, zo'n automatische aan-uitschakelaar voor het licht. Um, draai dan toch nog even met de hand je licht aan. Want zo'n uh, zo zo sensor ziet alleen licht en donker. En je ziet geen mist. En dat ben je dus uh, onzichtbaar. Zo goed als onzichtbaar vanaf de achterkant. Want dan branden je lichten daar niet. Um, op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Waardenburg en Everdingen staat 14 kilometer file. Want door uh, de mist is op de aansluitende A27 richting Utrecht... bij Houten de spitsstrook niet open. A32 met Poherenveen bij Wolvenga 4 kilometer en 20 minuten... Vertraging door wegwerkzaamheden. En je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Drie kwartier vertraging op de A50 van Arnhem naar Zwolle. Tussen Apeldoorn en Epe. 9 kilometer door een ongeluk. En ook een ongeluk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Venraai en Grubbevorst. 10 kilometer. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook.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 Zeven en een half minuut over half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Straks op deze zender Spraakmakers met haar stand.nl. Guilaine, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de stelling? De stelling is, iedere zeehond moet gered worden. Naar aanleiding van uh, het advies natuurlijk van de commissie gisteren... over hoe wij zeehonden opvangen. En nou ja, dat advies is duidelijk. Het is niet noodzakelijk opvangen van de dieren om de soort in stand te houden. Sterker nog, het kan schadelijk zijn. Dus je moet terughoudend zijn bij die opvang. Maar goed, we hebben natuurlijk allemaal gisteren Leni het Hart gezien. En gehoord, en gehoord ook op ze. Lieve jongen. Zij ze de hele tijd. Tegen. Oh, de, ik zit net te denken. Nee, niet hard, lieve jongen. Er was nog wat discussie rondom de deskundige. Maar ja, goed, dat ja. allemaal terzijde. Um, haar stelling is: iedere zeehond moet gered worden. Maar ook vooral wat haar dwars zit, maakt nou is beleid met je hart. Ze zegt: we gebruiken ons hart niet meer als we beleid aan het maken zijn. En het is ook heel zielig als je zo'n gehavend zeehondje ziet liggen. En als je weet, het is een jong zeehondje niet meer afhankelijk van moeder. Qua moedermelk. Maar je moet hem dan toch laten liggen. En maar aan zijn lot overlaten. Maar goed, uh, de strekking van de commissieadvies is: laat de natuur de natuur. Dieren gaan dood en accepteren. het. De stelling waar mensen over mee kunnen praten. We hebben allemaal nu een oordeel kunnen vormen, denk ik. Iedere zeehond moet gered worden. 0800 1101 is het telefoonnummer. En de site stand.nl. De Paralympische Winterspelen in Pyeongchang. En die volgen we elke dag hier na half negen met Herman van der Zand. Die is in Pyeongchang, Zuid-Korea. Herman, goedemorgen. Goedemorgen. En alweer goed nieuws he, voor de Nederlandse equipe. Ja, het gaat eigenlijk hartstikke goed met de Nederlanders. Een zilveren medaille is er uh, vandaag verdiend, zou je kunnen zeggen... door uh, de zitskiester Linda van Impelen op de reuzenslalom. Het was uh, vandaag weer een dag waarop de, de skiers uh, aan de gang gingen. En uh, zij werd tweede achter een Japanse, Muraoka. Uh, je moet twee runs afleggen op zo'n dag. Uh, na de eerste run stond ze al tweede en uh, die plek hield ze vast in de, in de tweede run. Het is uh, echt wel een knappe prestatie van haar. Ze was uh, vlak voor de speler zwaar gevallen in Canada... Uh, de zaterdag hier al over. Uh, was niet helemaal fit. Ging ook heel voorzichtig, vond ik, de eerste nummers af. Maar heeft nu toch uh, toegeslagen. Het is een knappe prestatie. Uh, van haar in ieder geval. Um, en er kwamen natuurlijk nog meer uh, skiers in actie. Uh, geen vrouwen verder, alleen mannen. Ja, um, Jeroen Kampscheur bijvoorbeeld. Die ken je natuurlijk nog wel van gisteren. Ja. Uh, die won daar het goud op ja. de supercombinatie. En had ook medaillekansen op de Reuzenslalom. Ja, inderdaad. De technische nummers, daar ging hij vol voor. Uh, hij, hij, hij ging ontzettend goed naar beneden in de eerste run... zette de snelste tijd neer. Maar vlak voor de finish, daar staat ook nog een poortje. En hij ging aan de verkeerde kant van de vlag doorheen. De tijdwaarneming stond wel stil. Hij dacht ook, ik, ik heb hier een goede tijd neergezet. Maar toen verscheen er ineens DSQ achter zijn naam. Dat betekent gedisqualificeerd. Uh, hij wist niet wat hem overkwam en reageerde ook vol ongeloof. Ja, het ging gewoon allemaal zo snel, en uh, ik dacht, ik hier echt doorzet, ik ben er. En uh, bleek de verkeerde kant te zijn. En dat is heel, heel, heel erg zuur, wetend dat je de snelste bent. En, uh, ja, het hoort erbij, zou je zeggen, maar dit is wel echt heel erg zonde. Ja, je ligt er dan uit in een veld van 37 deelnemers. Waar ook een andere Nederlander in uitkwam: Niels de Lange. Die schoof onderuit. Die miste bovenin een poortje. En die lag er ook al uit na de eerste run. Ja, wat dat betreft is het een lach en een traan vandaag. Bij de mannen heb je ook nog staande skiers. Jeffrey Stuut, die was 18e na de eerste run, verbeterde zich. Na de tweede run is uiteindelijk geëindigd als 12e. Maar ja, dus wel heeft het allemaal één zilveren medaille opgeleverd. Ja, hoe staan we ervoor? Voor in het medailleklassement? Ja, dat, uh, we hangen zo'n beetje rond plaats 10 ongeveer. Uh, maar het is wel knap hoor. Want uh, we hebben eigenlijk nog nooit, we hè, Nederland, heeft nog nooit zoveel medailles gehaald op uh, de Winter-Paralympics. Uh, we hebben ook een aantal jaar niet meegedaan, hadden we gewoon helemaal geen afvaardiging. Um, en vijf medailles is ook waar de chef de mission Esther Vergeer op had ingezet. Um, ik dacht dat het wat aan de voorzichtige kant was. Ik heb ook getallen gehoord van, van zeven. En er komen nog een aantal nummers aan. Dus uh, ze, ze hebben nu in ieder geval hun, hun eigen gestelde doel gehaald. Uh, en er zou zomaar nog wat meer bij kunnen komen. Zo'n Jeroen Tampscheur is ook heel goed in de slalom... en die wil echt wel revanche nemen. Dus uh, als hij het rustig houdt, dan haalt hij dat wel. Herman van der Zand was dat, vanuit Pyeongchang... Hij moest zijn ontslag lezen in een presidentiële tweet. Rex Tillerson, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, tot voor kort. Want op Twitter maakte president Trump dus bekend dat, uh, dat het einde verhaal was. En hij maakte ook meteen zijn opvolger bekend, CIA-directeur Mike Pompeo. Daarmee kwam een roemloos einde aan een ministerschap dat van meet af aan geplaagd was. U hoort onze correspondent, Arjen van der Horst. I received a call today van de president van de United States. Eens was Rex Tillerson de baas van een van de machtigste oliebedrijven ter wereld. My commission als secretary of state will terminate at midnight march 31. Maar zijn carrière krijgt een oneervol einde als machteloze minister van Buitenlandse Zaken. I'll now return to private life als private citizen, Als een proude Amerikan proud of the opportunity I've had to serve my country. We kijken terug op het rumoerige ministerschap van Rex Tillerson en we kijken vooruit op zijn opvolger Mike Pompeo. We praten erover met twee deskundigen. I'm Jim Hansen, I'm president of Security Studies Group, a think tank here in the D.C. area. Jim Hansen is directeur van een conservatieve denktank en hij deelt veel van de standpunten uit Trump's America First agenda. Hi, I'm Max Bergman, worked at the State Department from 2011 to 2017 in a variety of... En Max Bergman. Hij diende zes jaar lang in het Ministerie van Buitenlandse Zaken onder president Obama. Uh, we've got some breaking news regarding the full Senate vote confirmation to De benoeming the Italian... van Oli Topman Rex Tillerson een jaar geleden moest de nieuwe koers van Trump belichamen. Thank you for such a warm reception. It's a to be here, Net als Trump was hij een zakenman en zijn eerste missie. Een grondige reorganisatie van het ministerie. Wat was to do was just the State maar wat er vervolgens gebeurde was volgens Max Bergman... meer dan een reorganisatie. To it, to it. Tillerson sloopt het ministerie. Diplomaten werden ontslagen of gingen met vervroegd pensioen... en hele afdelingen en projecten verdwijnen. Dat merkte Max Bergman toen hij afgelopen jaar zijn oude afdeling bezocht. Hij keerde geschokt terug. In zijn tijd was het ministerie bezig een bezige bijenkorf, maar nu... The place just looked, uh, dead. De reorganisatie leidde tot diep wantrouwen bij Tillerson's personeel. Maar ook met Trump lag hij al snel overhoop. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. Zo wilde Tillerson dat Amerika onderdeel bleef van het Klimaatakkoord van Parijs. De president had daar geen boodschap aan. The Paris Climate Accord is simply the latest example of Washington entering into an agreement that disadvantages the United States. We've got some new tweets in the past couple of minutes from the president. Let's put them on screen because they are shocking by any standard. Maar de grootste clash kwam met de spanningen rond Noord-Korea. The president says: I told Rex Tillerson, our wonderful secretary of state, that he is wasting his time trying to negotiate with Little Rocket Man. Tillerson probeerde diplomatieke kanalen open te houden met Pyongyang. Maar de minister werd meteen op Twitter neergesabeld door zijn eigen president. Het was dan ook ironisch toen Trump dit vorige week bekendmaakte. Het White House nu door logistiek de president een uitnodiging, met Noord-Korea's leider Kim Jong-un. Trump accepteerde een uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Tillerson wist niets van dit besluit. Yes, Trump operates in many manieren als een competitor to Tillerson als secretaris van State. And, um, that, that Zo handelde Trump als zijn eigen en vaak eigenzinnige topdiplomaat, zegt ook Jim Hansen. Hetzelfde gebeurde rond de nucleaire deal met Iran. When he first started, he told his cabinet, I do not want to recertify this. I believe Iran is in, you know, non-compliance and this is a bad deal. Trump wilde het liefst van de hele deal af, maar Tillerson dacht daar anders over, zoals de president ook gisteren zou toegeven. He disagreed on things when you look at. Uh, the Iran deal. And it's why people are pointing to him as one of the least effective secretaries of state in, in, in modern uh, memory. Die voortdurende frictie met de president, een ministerie, Maakte Tillerson een van de slechtste ministers van Buitenlandse Zaken die Amerika ooit gehad heeft, zegt Max Bergman. As bad as Tillerson, I think, has been. Uh one thing we're learning with this administration is things can always get a little bit worse. Berkman is geen fan van Tillerson, maar hij maakt zich toch ook zorgen over zijn ontslag. You know, there is some some fear about if Tillerson were to go, who was going to replace him? Een major shake up inside the Trump administration. NBC News has confirmed that the president has asked Secretary of State Rex Tillerson to step aside. En die opvolger is inmiddels bekend. En hij will be replaced with the current CIA director, Mike Pompeo. Oh, they would be complete. En bijna alle opzichten is opvolger Mike Pompeo het tegengestelde van Rex Tillerson. Pompeo is a very conservative guy who holds views that track very tightly with Trump. Pompeo staat bekend als een hardliner als het gaat om immigratie en nationale veiligheid. Pompeo is in complete lockstep with. Hij zit veel meer op één lijn met de America First agenda van de president. En dat baart Max Bergman juist zorgen. That could send a real signal that the United States may uh go back on sort of a path to conflict with with Iran. Met zijn benoeming neemt de kans op oorlog met Iran toe vreest hij. He may be an ideologue, but he's going to want to have a robust organization at his disposal. Toch is Bergman dubbel. Pompeo mag er wel een ultra-rechtse ideoloog zijn. Hij is waarschijnlijk effectiever dan Tillerson. Mike Pompeo might be much better for the State Department overall might help Prevent some of the current deconstruction going on. Amerika krijgt dan een ultra-conservatieve minister van Buitenlandse Zaken, maar wel een bewindsman die een sterk ministerie wil hebben en niet een uitgekleed skelet als onder Tillerson. Een bijdrage van Amerika-correspondent Arjen van der Horst. Heb jij nog wat bijzondere zaken gevonden in de Ja, zeker wel. Ja? Oh, Oké, okay, kom maar door. Die bevroren ijsvogel, waarvan eerder deze maand een foto het internet overging... die krijgt een plek op een tentoonstelling. RTV Rijnmond schrijft dat de bevroren vogel met het blok ijs er nog omheen... in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam komt te staan. Het museum kreeg het stuk van de familie Ingen uit Oostzaan. Zoon Christophe van 30, 13, moet ik zeggen... Ontdekte het tafereel in een watertje achter hun huis en maakte er inmiddels beroemde foto van. Samen met zijn ouders hakte hij later de vogel met ijs en al uit de sloot. En in ruil voor zijn ontdekking krijgt Christophe een PlayStation 4 van het museum. Ongezineerd hardop zingen op de fiets. Veel mensen zouden niets liever willen, maar ze durven het vaak niet... of ze stoppen zodra er een tegenligger aankomt. De gemeente Zoetermeer heeft daar nu iets op bedacht. Een wethouder heeft daar een speciaal zangfietspad geopend, meldt Omroep West. En leerlingen van een basisschool hielpen een handje met hun favoriete liedje. Mijn lievelingsliedje is denk ik alleen van Deel kleine. Kan je een stukje zingen? Ja hoor. Als ik klim naar de top, klim jij dan met mij mee. Als ik zing over wat goed verbiedt, zing jij dan met mij mee. Ja, lieve. hè vind ik lief. Uh, veel ouders denken waarschijnlijk dat ze hun kind een dienst bewijzen, maar scholieren halen niet per se betere resultaten op school als ze worden geholpen bij hun huiswerk. Dat blijkt uit een groot onderzoek onder 27.000 ouders in 29 landen. In landen waar ouders relatief weinig uren hielpen bij het huiswerk van hun kinderen, scoorden leerlingen zelfs vaak beter op school, schrijft de nieuwsite Courts. En uit het onderzoek blijkt dat vooral ouders uit India, Vietnam, Turkije en Colombia... veel tijd steken in het helpen van hun kinderen. Zij helpen zo'n 8 à 12 uur per week. En de politie heeft fans van Harry Styles weggestuurd bij de Ziggo Dome. De zanger treedt daar vanavond op. Toen Styles in november in de AFAS Live stond, de hal naast de Ziggo Dome... sliepen meer dan 100 fans buiten. Afgelopen nachten bivakkeerden er ook al meisjes buiten. En een verslaggever van Pont vroeg hen waarom. Heb je niet iets beters te doen dan hier zitten? Nou, ik had naar school gekund, maar dat is... Onbelangrijk. Ja, nogal. Dit is natuurlijk wel best wel belangrijk. <laughs> ja. Ja, als de meisjes... Ja, moet je... Die linkse, die verslaggever, die ze, is... nee, nou goed, dat maakt ook niet uit. Okay. Nee, goed, de politie die zegt, als de meisjes een goed plekje willen... bij dat concert, dan moeten ze maar overdag in de rij gaan staan. Het is te koud om buiten te slapen, vinden de autoriteiten. Zo is het wel, ja. Uh, gaan we naar Dennis. Hoeveel kilometer heb je nog staan op je teller? Uh, 134, om uh, precies te zijn. De ochtendspits is langzaam aan het oplossen... maar op een aantal wegen staat het wel goed vast hoor. door uh, ongelukken. Zoals de A50 vooral, van Arnhem naar Zwolle. Tussen Knopenbeekbergen Beekbergen en Epe, 7 kilometer. De vertraging is een half uur. De A73 van Nijmegen naar Venlo, die spant de kroon. Want uh, er zijn een tweetal ongelukken gebeurd. Bij Horst Noord is uh, de weg dicht en een stukje verder. Verderop, bij Grubbevorst, kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Het is negen minuten voor negen. De komende dagen, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen... praten we op dit tijdstip met kandidaat-raadsleden uit het land... met een bijzonder verhaal. En vandaag is dat Lilian Haak. Zij wil de eerste transgender politica worden in de Tweede Kamer. Maar om dat te bereiken, begint ze alvast in Apeldoorn... is daar de nummer zes op de lijst van de VVD. Mevrouw Haak, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wilt u de politiek in eigenlijk? Nou, ik heb altijd al politieke belangstelling gehad. Alleen, um, toen ik natuurlijk nog er alleen voor stond met de vier kinderen... had ik daar niet zoveel tijd voor. En nu die jongens de deur uit zijn, denk ik van... goh, ik ga dit weer oppakken. En daarom wil ik heel graag nu in de gemeenteraad... zodat ik dingen kan gaan doen voor de inwoners van de gemeente Apeldoorn. En u zegt, ik had er altijd al belangstelling voor. Dat betekent, ook wel eens na een raadsvergadering geweest... en op de tribune gezeten... Ja, raadsvergaderingen bezocht. En in mijn studententijd was ik nog lid van Democraten Drinderlo. Dus uh, ja, het heeft dat altijd wel gebroeid. Ja, en, en, en wat is dat dan? Wat, wat u zo aantrekt in de politiek? Want uh, u kent ook de verhalen van de borreltafel... van ja, die mensen zitten er alleen maar om hun eigen zakken te vullen. Bijvoorbeeld, is dan een... Uh nou, in de gemeenteraad gaat het echt niet om zakken vullen. Dat is, eh, je moet een behoorlijke hoeveelheid uren erin steken... voor datgene wat je ervoor krijgt. Maar het gaat er vooral om dat je iets kunt doen. Niet aan de zijkant staan en roepen... maar dat je werkelijk iets kunt gaan veranderen. Als je... En dat merk ik nu ook, want er zijn mensen die me aanspreken... van heb je dat gehoord in Apeldoorn of heb je dat gehoord? En dan zeg ik, van, ik ga het uitzoeken, want ik kan het niet altijd veranderen... maar ik kan het in ieder geval ter sprake brengen. En dat geeft toch best wel een goed gevoel. Goed, daar begint dat, dat verhaal hè, van geïnteresseerd in de politiek en ook wat willen doen. En dan moet u een partij kiezen waar u zich bij aansluit. Dat is de VVD geworden. Ja, dat klopt. Want um, voor mij is het natuurlijk heel belangrijk... dat je kan zijn wie je bent... En uh, dat je daarin ook geaccepteerd wordt. Dus ik zocht heel duidelijk naar een liberale partij die mij vrijheid biedt. En dan heb je natuurlijk in Nederland de keuze tussen een aantal grote liberale partijen. En daar is D66 en VVD zijn daar de belangrijkste van. En dan ga je eens rondkijken, dan ga je eens wat gesprekken met mensen aan. En uiteindelijk ben ik bij de VVD heel warm en hartelijk ontvangen. En dat heeft mij heel veel goed gedaan. En betekent, want u hebt net gezegd van ik wil, ik wil wat doen hè, voor de samenleving... en niet alleen maar langs de kant staan roepen van het, het deugd allemaal niet. Betekent dat dan ook dat u meer wil doen voor LHBT'ers bijvoorbeeld? Nou, dat gaat automatisch. <coughs> het opmerkelijke was dat ik me eigenlijk eerst wilde richten op mijn thema's... waar ik veel verstand van heb. Digitale dienstverlening, privacy, informatiebeveiliging, zorg. Um, maar... Doordat je natuurlijk zelf als transgender in de spotlights komt te staan... merk je dat je daardoor ook op het gebied van diversiteit zoveel kan betekenen. Vooral alleen al door te laten zien dat transgenders niet alleen in het nieuws komen... als sekswerker of als slachtoffer... maar dat transgenders ook politieagenten, militairen en gemeenteraadsleden kunnen zijn. Want u werkt bij de politie, geloof ik, hè? Ja, dat is correct. Ja. ja. En, um, uh, want kijk, u zegt van ja, ik ben een heel warm ontvangen bij de VVD. Uh, je moet ook uitkijken natuurlijk, dat ze zeggen van nou, uh, uh, dan hebben wij tenminste ook uh, ons kwotum weer gehaald met iemand die, um, ja, die, die in dit geval uh, LHBTer is. Um, Heeft dat gevoel dat ze u ook echt kiezen vanwege uw inhoud en van, en van, van uw passie? En. Ja, dat is een heel leuke ervan. In de, ik heb natuurlijk eerst, toen ik lid werd van de VVD... heb je een scoutinggesprek. En daarna, toen ik me op de raad wil, uh, lijst wilde plaatsen voor de gemeenteraad... dan had ik een gesprek met de Vertrouwenscommissie. En in beide gesprekken is het zijn van transgender nooit in de orde geweest. Men vroeg vooral van, wat ga je nou meebrengen, wat ga je inbrengen? Dus ik heb niet het idee dat ik een knuffelkandidaat ben... maar eerder een uh, krachtkandidaat. Nee. Toch, toch zal er om die reden wel uh, wat meer publiciteit u zijn. Ook, ook omdat u uw ambitie hebt uitgesproken, dat is natuurlijk mooi, want, want u wilt uiteindelijk naar de Tweede Kamer. Ja, zeker. Ik wil echt laten zien dat ik ook op dat gebied iets kan betekenen. En toevallig de laatste tijd hebben we een aantal situaties gehad in de Tweede Kamer rondom ICT. En dan denk ik van, nou, er mag best wel wat meer Kamerleden zijn met een beetje achtergrond op het gebied van digitalisering. Ja, en, en dat hebt u? Jazeker. Ja, zeker. Want er stond een interview met u in het AD, dat hadden we gelezen... en daar staan dan ook gelijk weer allerlei negatieve reacties onder... Hè, van mensen die, ja, die, die hebben daar dan toch weer moeite mee. Wat, wat, hoe kijkt u daarnaar? Ik heb ze alle 300 gelezen, stuk voor stuk. En daar maak je ook heel veel dingen op. Soms zijn er mensen gewoon ontevreden in het algemeen. Je merkt ook dat het aspect transgender en genderneutraal... door elkaar gehaald wordt. Dus um, behalve natuurlijk als er echte bedreiging was geweest... maar voor de rest ook dit soort negatieve reacties neem ik mee... want dan denk ik van, daar heb ik dus werk te doen. Ja, zeker. U staat nu op plaats 6 hè, voor de gemeenteraadslijst van de VVD. Hoe staat de VVD ervoor in Apeldoorn? De gemeente, op dit moment heeft de VVD in Apeldoorn vijf zetels. Ik sta op plaats 6. En dat betekent dat ik uh, behoorlijk aan het knokken ben voor uh, die extra zetel. Ja, ja en, en dan daarna mogelijk door naar de Tweede Kamer. Ik wens u veel succes en bedankt uh, dat u er even met ons over wilde praten. Volgende week dus op de lijst van de VVD in Apeldoorn. Lilian Haak.